Met Alain Altena. Goedemiddag. Een groot ongeluk met carbietschieten in de Drentse Mantingen. Meerdere mensen zijn daar gewond geraakt nadat een karbietbus ontplofte. De hulpverleners zijn daarna massaal uitgerukt... met meerdere ambulances en een traumahelikopter. Zeker twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat en hoe het zo mis kon gaan is nog niet duidelijk. In het Gelderse Groenlo is gisteren voor duizenden kilo's vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde bij een verkooppunt. Die voldeed niet aan de toegestaande regels. deel lag netjes in de bunker, maar een heel groot deel ook in een loods... dat daar totaal niet geschikt voor was. En dan praat je echt over grote hoeveelheden. Ook nog vuurwerk aangetroffen in een woonhuis. En al met al staat de teller nu op ruim 10.000... Kilo voor een groot deel consumentenvuurwerk, maar ook zwaar verboden vuurwerk. Zei de politie bij de NOS, de verkoper is aangehouden.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 Gepaard met zeer sterk acteerwerk van de hoofdrolspelers. Echt een aanrader voor iedereen. Voor de meisjes gaat het over twee koppels... die voor onmogelijke keuzes komen te staan... nadat een van de dochters een ernstig ongeluk krijgt. Sinds vorig weekend staat hij ook op Netflix. Het weer van Weerplaza bewolkt een kans op een bui. Het is een graad op vijf. Er is de jaarwisseling zo goed als droogt... Goed af richting het vriespunt meldt viel op de A2 eindhoven Den Bosch bij Sint-Michiels-Gestel. Het komt door een defect voertuig, 2 kilometer in een kleine 10 minuten. En een flitser gemeld op de A16 richting Dordrecht bij hectometerpaal 26.0. Fout het jaar uit! Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw, Fout en Nieuw. Q-Music, Tom van der Weert. Laatste uurtjes van het jaar, gezellig dat je erbij bent. Dit is Fout en Nieuw, Boni M zometeen een eerste Pakito, live in on video. Sounds better. Fout en nieuw, Jorden. Mabeka. Fout en nieuw. Ik denk dat uh, een van de meest gebruikte woorden vandaag toch wel oliebol moet zijn. En uh, Erna, goedemiddag met Tom. Ja, goedemiddag. Ik zag Hallo. jouw uh, berichtje voorbij komen in de Q-App. Ik dacht, ik bel je toch even deze oudejaarsdag. Want uh, ja. oliebol is ook een woord wat jij va vaak vandaag hebt gebruikt, of niet? Ja, ja klopt. Wat, ik dacht, wat uh, heb je gedaan? <laughs> nou, ik wilde eigenlijk één oliebol kopen. Ja. <laughs> maar dat is mislukt. En uh, ik, ik, ja, Hoe weet je waar die lekkerst is? Dus ik was eerst uh, bij de winkel... Uh, was ik er een gaan halen. kopen. En uh, toen dacht ik, ja, uh, toch maar even bij de bakker ook nog, uh, nog eentje halen. En toen uh, ben ik ook nog even langs de oliebollenkraam... Uh, in het dorp gegaan en daar ook nog wat gehaald. Dus je ik heb nu. Je eigen onderzoekspanel gestart, <laughs> ja. zeg maar. Maar met wat voor ik reden dan? Had je, had je verder niks oh. te doen? <laughs> nee, nou eigenlijk niet. Ja. Dat ook niet. Maar uh, het komt ook omdat ik uh, eigenlijk geen. Uh, uh, ja, oliebollen is natuurlijk uh, lekker, maar niet zo goed. En ik heb pas gehoordelijk ja. suiker. Dus ik mag eigenlijk. Uh, o, je suikerziekte. Oh, suikerziekte? Ja, heel heel beginnend hoor. Dus ik dacht, ik neem er maar eentje, dat is beter voor me. Maar het is niet zo goed gelukt. Ja, ik begrijp wel. Als je er maar eentje voor jezelf wil nemen deze dag, dan moet het wel een hele goede zijn. Precies. Nou, neem ons even mee. Wat heeft onderzoekspanel Erna allemaal ontdekt vandaag? Nou, mag ik namen noemen van mensen? Zeker, jouw namen en kom maar. Ja. Nee, ik had ze bij de Lidl al gezien... dus ik denk van, nou, die zijn lekker goedkoop... van, ja. uh, ik, ik haalde daar een paar. Dus ik had er daar twee vandaan. En ook van die appelbeeretjes. Uh, ja. Maar nou, die vond ik dus wat minder. Maar goed, de, de oliebol van de Lidl... Uh, nou, die heb ik op, een, een, een beetje opgewarmd in Erfhae. Nou, die vond ik echt bijzonder lekker. Oké. Okay. Ze, ze zien er niet uit, want ik was, ik, ja, toevallig net toen jij een bericht terugstuurde, maar toen was ik dus even weer terug, <lacht> een beetje nog om nog een paar te halen. Oh, eerst, ik stiekem nog even een paar. Ja, hoor. <laughs> Omdat ik het zo lekker vond. Maar er waren mensen die stonden van... Nou, van joh, zullen we ze ook kopen? Ze nou, Het lijkt lijken net Maar dus, uh... ah, Jij had ze die... nog getest, dus jij kon zeggen dat ja, ze dus goed waren. Ja, nou, ze zijn echt lekker. Ja. Maar ze hebben het toch niet gedaan. Ze geloofden mij niet. <laughs> dus uh, nee, goed, dus die heb ik op. En ik heb er eentje op van de oliebollen Ja. En die was uh, nog warm, dus die was uh, erg lekker. En uh, nou, een beetje kleffig. Uh, Oké, okay. en de bakker? En de bakker die ook nog niet op. Nee, oh, dus die moet ik okay. nog. Ja, ik, ik moet het wel een beetje spreiden. Ja, ja, maar goed, de Lidl staat dus nog bovenaan. Want de bij jou Lidl op dit moment. staat tot nu toe bovenaan. Die was hartstikke lekker, maar die was een beetje lelijk. Ja, ja, nou, het ziet er een beetje compact uit. Ja, maar, okay. niet ja goed, het uh... gaat dus om de smaak. Het gaat om het inlijk te zetten, net bij de mens. De buitenkant maakt niet uit. Knapperen? Nee, echt lekker. Nou, nou, goed om te weten, Erna. Dan zou ik zeggen, pak die van de bakker er ook even gauw bij. En dan, uh, nee. dan hoor ik graag het eindoordeel straks in de app. Ja, is goed. Ik zal het toch even laten weten. Hé, hey, mooi uiteinde. En uh, namens iedereen hier bij Q-Music voor en achter de schermen... Oh. alle goed voor 2026. Oh. Ja, voor jullie ook. Okay, doei, doei, doei, doei. Doei, doei, doei.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 Pick me up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck all my chocolate salted balls. Stick em in your mouth and suck them. Suck all my chocolate, salted balls.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 Susanne van Dijk in de Q-Music app. Wat is dit jong? Ja, het is uh, Chef met Chocolate Salty Bals. Ik heb me laten vertellen dat het komt uit een van de eerste seizoenen van South Park. Ik heb dat zelf alleen nooit gezien, dus dat moeten we dan maar geloven. Maar goed, Chocolate Salty Bals. Bij deze gedraaid op Q-Music tijdens Fouten Nieuw. Hier is Berlin, Take My Breath Away. My Breath Away. Bijna half zes. Het laatste nieuws zometeen met Allen. Ja, een record aantal Amerikanen... bezocht dit jaar specifiek één stad in ons land. En ik vertel zo welke stad dat is. En fouten en Nieuw gaat verder met... onder andere deze van de Vertelli. Over een paar minuten in fouten nieuws. Nieuw. Music. 2025. Het jaar van tickets... voor Dua Lipa. Yeah. Lady Gaga. Gaga. Susanne en Freek.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 Kan Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Goedemiddag, Q-Music verkeer van Flitsmeister. Geen files, wel één snelheidscontrole. Gemeld op de A16. Als je gaat in de richting van Dordrecht, let even op. Hektometerpaal is 58.9. Weerbericht dan van Weerplaza. Het is bewolkt en er is kans op een bui. Het is een graad of vijf. Tijdens de jaarwisseling vannacht is het zo goed als droog. Het komt dan af richting het vriespunt. Het laatste nieuws van half zes krijg je van Alain. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een groot ongeluk met schieten in het Drentse Mantingen. Meerdere mensen zijn daar gewond geraakt omdat een carbietbus ontplofte. Zeker twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hulpverleners zijn massaal uitgerukt met meerdere ambulances en een traumahelikopter. Op nog meer plekken zijn morgen de nieuwjaarsduiken afgelast. Zo gaan die in het Gelderse Didam en Varseveld niet door. Er ligt een laagje ijs op het water. Net als in Nijveen in Drenthe. De eerder werden al duiken geschrapt in Almelo, Hengelo en Oldenzaal. En Amerikanen bezoeken in ons land massaal Rotterdam. Dit jaar waren het er meer dan 140.000 en dat is een record. Ze komen vooral af op musea, horeca en cultuur. De Wall Street Journal heeft Rotterdam zelfs opgenomen... in haar top 10 beste vakantiebestemmingen van 2026. En in Opperdoes, in Noord-Holland waren ze er vroeg bij. Om vijf uur vanochtend begon daar al het oliebollenbakken. En naast de bakkers stond daar ook Piet als echte oliebollentester... Rond zes uur zat hij al klaar voor de allereerste bollen, maar ze vielen niet direct in de smaak. Ze kunnen nog wel even luchtiger. Maar die nog vroeg in de morgen, want het gaat buiten worden ja, was te horen bij NH Nieuws. Ja, ze bleven bakken en bakken in opperdoes. En heel wat oliebollen later was Piet dan toch tevreden. Kort maar krachtig zei hij: die... Gaat erin als koek. Ja, gaat erin als, <laughs> er als koek. Gaat erin als koek. Gaat erin als koek. Favoriet bij ons Nederlands is trouwens de gewone oliebol of die met krenten. Nuchtige Piet. Ja, ja, toch? Mocht jij trouwens nog een oliebol willen, er liggen er hier nog een paar uh, bij, de, bij de receptie. Ja, maar hoe lang liggen die daar ja, al? Ik, ik heb er net nog even eentje gehad. Ik vermoed dat ik er toch al sinds vanochtend een uur of tien lig, hoor. Was het een klein, baksteentje? Ja, dat was een klein baksteentje? Ja, ik heb er zelf ook al drie op. Ja, en toch weer opeten. Ja. Tom van der Weert. Het is fout nieuwe Q-Music. De Fratellies en Chelsea Dagger. Q-Sounds battle with you. Boy, dagger, oh yeah Woo! I was gun she was hard, stealing everything she got. I was born, she was over, the worst of it Give me guilt, thank you dear, bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it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 Q Music Chelsea Dagger fout en nieuw. Het is half zes geweest. Je luistert fout en nieuw. Tot aan de jaarwisseling Het allerbeste uit het foute uur. Ja, en leuk als je erbij bent. Meld je in de Q Music app. Waar staat fout en nieuw aan? En mocht je een wens hebben, zoals Heidi, dan is dat natuurlijk ook altijd welkom. Heidi, goedemiddag. Goedemiddag! Ja, het is denk ik een uh, wens uh, van jou, maar ook van vele andere Q-luisteraars. En stiekem ook wel van mij. Dus ik ben uh, blij dat ik je even te pak heb kunnen krijgen. Want vertel wat uh, hebt je net? Nou, dat het niet alleen Oudjaarsdag is, maar ook woensdag. Ja. Dus ik vroeg van, dan gaan we nog een beetje hakken. En jij denkt uh, woensdag Hakkendag. Ja. Nou, je hoort het al. Ik uh, geef je groot gelijk, Heidi. Ik wens je het allerbeste voor 2026. En zet hem hard, want DJ Paul is hier speciaal voor jou. Dankjewel. Fijne jaarwisseling. Is fout en nieuw. Tijdens Fout en Nieuw. We gaan samen het oude jaar uit richting 2026. En samen wil zeggen, nou bijvoorbeeld met Kelvin. Altijd Abba! Maar ook met Marjolein. Altijd Abba! En ook Brian is erbij. Altijd Abba! Ja, dat moeten we hem even doen toch? Dancing Queen tijdens Fout en Nieuw op Q-Music. Is Fout and New? Some people say I look like my Dad. Tijdens Fout en Nieuw op Je Music. Thunderstruck. Samuel, zeg het maar. Ja, lekker! En uh, Steven. Yeah, yeah, yeah, Fout en Fout en Nieuw. Dus Fout en Nieuw op Je Music. Tot aan de jaarwisseling. Het allerbeste uit het foute uur. Wat we zo meteen na zes uur even gaan doen. Is het volgende. Zou jij iemand via de radio een boodschap willen geven? Dus een nieuwjaarswens? Nou, in dat geval mag je even een audio-appje insturen via de QMusic app. Net zoals de mannen net deden. Er zit daar een microfoontje in de app. Dan kun je gewoon inspreken wat je wil roepen. Dus wil je je lieve vriendin of vrouw het allerbeste wensen voor komend jaar? Of wil je je fantastische collega's wat wensen? mag ook de tering zijn natuurlijk. Of je vadertje of je moedertje, gewoon even het allerbeste voor komend jaar. Kom maar door. Jouw spraakbericht met daarin een nieuwjaarswens voor wie dan ook. Gooi hem in de Tumiasac-app deze kant op, dan zend ik hem na zes uur voor je uit. Dus dan heb je ook nog even de tijd om iedereen bij de radio te roepen... zodat iedereen het kan horen. Eerst even belangrijke zaken. Het nieuws van zes uur komt eraan, goedavond. Ja, Goedenavond. Goedenavond, we hebben met z'n allen voor een recordbedrag aan vuurwerk verkocht. Ik vertel zo hoeveel. En muziek zometeen, onder andere Mild Diamond, Sweet Caroline komt eraan.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 Met z'n allen renners of je leven ervan afhangt. En dan, dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom-Erdenssoep? Je hebt nog tot vanavond 7 uur om een audi te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl.